Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bewoners eisen dat ProRail maatregelen neemt tegen de geluidsoverlast van de goede lijn. Volgens de omwonenden rijden er nu veel stokoude wagons die onnodig veel geluid maken. Volgens metingen van ProRail wordt aan de geluidsnorm voldaan. Volgens de omwonenden komt het geluid op die momenten uit op het niveau van een rockconcert. In Den Haag hebben zeven mensen brandwonden opgelopen in de bekende uitgaansgelegenheid Havana. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de brandwonden zijn. Volgens de politie liet de barkeeper een steekvlam ontstaan. Omroep meldt dat de barkeeper met de drank aan de bar zou hebben gejongleerd. De Telegraaf komt vandaag voor het eerst met een wekelijkse tv-gids in de krant. Het vrijgeven van de programmagegevens is al jarenlang een discussiepunt tussen de omroepen en de uitgevers.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 Die zei gisteren in een televisieinterview dat in Srebrenica een ernstige misdaad is gepleegd door een aantal Serviërs die daarvoor moeten worden gestraft. Maar er was geen sprake van genocide, zei Nicolich. In Groot-Brittannië wordt de komende vier dagen gevierd dat koningin Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Vanwege het diamanten jubileum is de koningin vandaag bij de Epsom Derby een belangrijke paardenrace. Morgen is er een botenparade op de Thames. Het weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het... Dit is Wijnand Waan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A1 tussen Amsterdam en Muiden. En op de A28 tussen Utrecht en Zwolle. Tot zover de verkeersinformatie. Hey.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 En jij beleeft het, het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet ZFM Met nu, Toebak leeft Ja, goedemorgen Good morning Ja, welkom bij dit radioprogramma, Toebak leeft op de radio Good morning En uh, het is vandaag de open dag van de radio ja, van Lokale radio, dus kom Inderdaad. deze kant op. En uh, ja, leuk, we, we gaan je ontvangen. We, ja. hebben, ik heb net toch even de wc schoongemaakt. En ze zeiden net ook nog van dat uh, Goedemorgen Zandvoort hier is. En het is natuurlijk vanwege de open dag. Niet omdat het materiaal niet doet. Nee, het is vanwege de open dag. Daar had ik niet zo over nagedacht. Goed hè? Ja, dat dus is het het materiaal werkt toen... mee. Ja. Goedemorgen Wilco. Ja, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen Wilco. En eh... Uh, Oh, ja. Had je wel je licht aan vanochtend of niet? moest dat? Nee, het is niet nodig. Het schijt, uh, zonder lichte de schijnt schijnt echt helemaal niet gevaarlijk te zijn. Dat hebben ze onderzocht. Nee, zeker als het daglicht is gewoon, toch? Ja, precies. Ja, ja dat nee, is helemaal niet gevaarlijk om uh, zonder licht nee, te we rijden. We zijn gewoon heel blij om te zijn. En wat ik gewoon fantastisch vind, het over drie weken is het gewoon alweer de, de langste dag. Ja? Nou, dan gaan we gewoon echt uh, de hele nacht door, toch? Want ik had inderdaad ook al iets van, uh, je krijgt binnenkort ook een dag. Ja? De dag... Uh, dat je een feestje gaat maken tijdens de nacht van het nieuwe werken. Maar daar horen uh? we straks nog veel meer over. Ja, eetje, wat een de nacht texten. van het nieuwe werken. De oh. nacht van het nieuwe feestje tijdens de nacht van het nieuwe werken. Oh. Helemaal gezellig. Nou, maar hoe zat er even niet aan om, uh, nee. om, nee. om te werken Echt niet, er zat echt helemaal niet aan. Het is de open dag en het is culinair weekend hiervoor. de oh. tentenkamp oh, is weer opgebouwd. Het op was een vannacht. Uh, oh. Gisteravond. Gisteravond lekker. is hij zo. Uh, ik, ben helemaal, ik ben helemaal de kluts kwijt. Hij heeft alle overal een hapje van genomen. Het zo zo heerlijk je te eten. En dat, een dag nadat overal het nieuws kwam, dat ze in Amerika zelfs de grote bekers gaan aanpakken. Dat uh, die, uh, de, de burgemeester van New York zegt van, het moet afgelopen zijn met die halve liters. Het moet gewoon weer teruggaan naar een klein bekertje cola. Dat vind ik ook. No you to stay in bed, but it's light outside. It's light outside. It's not, plaatje mee wakker te worden? Wakey wakey and light outside. Ah, oh, is dat geen hit? Maar ik snap het echt helemaal niet. Gewoon een plaat van bijna alweer twee jaar oud, denk ik. Nou, dan komt hij gewoon weer terug in dit radioprogramma, want het is gewoon ook heerlijk om die plaat te beluisteren. In je pyjamaatje. Ja. Achter de wel. Het is nog vroeg. Blijf gewoon liggen, joh. Is het de radio wat harder? En uh, we praten je gewoon even bij. Wat er allemaal zo speelde. Ik bedoel, ja, de afgelopen week kreeg ik echt. Ik had echt idee. Ik werd ochtends om een uur of zeven wakker. Ik liep naar beneden zet de televisie aan. En het eerste wat ik zag dat het ene sterrenstelsel... ons sterrenstelsel zou ontmoeten. Oh, ja. En die zouden bij elkaar komen. En de, de zon zou verder weg gaan staan. En ik denk, oh jeetje wordt het nog kouder allemaal. Ik vond het allemaal zo koud in die ochtend al. En ik denk, jeetje, wat, wat gaat er allemaal veranderen? Ja, maar Robert Dijkgraaf had er niks over gezegd vorige keer hoor. Nee, jij hebt goed opgelet. Maar toen heb ik niet opgelet. En ja. uiteindelijk verteld dat... Uh, dat, uh, dat licht op de, de fiets hoeft er niet meer aan. Want dat was, maakte niet uit of je het, nou het licht wel aanzette... of niet op de fiets in het donker. Dat maakt niet uit. En het bel... In de auto werd ook niet meer gecontroleerd. Wat voor wereldleven, dacht ik even. Wat is dit voor raars? Maar gelukkig werd wel verteld dat het was over 40 miljard jaar het ging gebeuren met het zonnestelsel. En dan waren we er toch al niet meer, zonestel. zeiden ze. Uh, dus, dat was, dat was dus wel de planning. er tijd? Ja, nou ja, het, toch wel leuk om het zo aan te kondigen. Ja, Om nu, te zeggen van dat, dat, het, mensen krijgen gewoon spontaan hartinfarct volgens mij als je het zo'n bericht hoort. Ik had echt ik had, ik had zoiets van... Uh, The end is near. Had ik het net een beetje afgesloten, kregen we het weer. Kreeg ik het weer op een bordje. Nou goed, Poubak leeft huh? op de radio. Fijn dat u erbij bent. En um, nou ja, we hadden het net al een beetje over de jeugd moet beter beschermd worden. Nou, ik, ik, het veel eten, bedoel je. het veel eten, de cola en... In... Ja, mayonaise... Nou, en nu willen ze toch sowieso die eh, energiedrankjes uit de schappen halen. Daar ben ik sowieso wel voor. Ja, zeker. Maar die, gisteren zag ik weer dat ze over de zakken chips begonnen. Die moesten ook maar eens aangepakt worden. En dat, dat, dat, dat, die extra large, dat moet gewoon uit de schappen worden gehaald. Gewoon chipsbelasting. En, eh, ik had zoiets van, dit heb, heb ik een jaar geleden, twee jaar geleden al aangekondigd. Dat dit eraan gaat komen. Dat nog veel meer dingen gewoon achter de grendel gaan verdwijnen. Want ja, mensen kunnen zelf niet meer logisch nadenken. Ze hebben natuurlijk geen tijd. Ze gooien wat in het mandje. En ze denken van, nou, ik zie het thuis wel. En ze gaan op de bank zitten. Ze hebben natuurlijk zo ontzettend hard gewerkt. En dus ze trekken een zak open of weet voor wat. En ze proppen het gewoon via hun mond naar binnen. En lekker ontspannen. Ja, ja, maar ja. We weten gewoon niet meer hoe we op een andere manier kunnen ontspannen. Dat is het in nee, juist. Nee, het moet allemaal weer op de... Allemaal over de top en orale dan... manier. En dat is gewoon zoals wij baby's ook deden vroeger. Gewoon via de mond. Ja, het moet verdienen, hmm. het, het moet verdienen, het, het moet verdienen. Ja, de zak is, is leeg. Jeetje. Ja. En ik ja, heb er niks van stoppen. gemerkt. Ik zat te kijken naar iets anders. Ja. Want dat is het ergste, vind ik altijd. Ongemerkt. op zitten let. En dat je daarom denkt: hé, ik had hier toch een. Je hebt nu van die leuke apparaatjes om een appel in één keer in acht stukken te doen. He? Ja, dus, dat, dat zijn leuke cadeautjes. Ja. En uh, dan, dan heb je het zo gedaan. En dan heb je het naast je, en ondertussen ben je aan het werk of wat dan ook. En dan zegt ze ook: okay, ja, je moet geconcentreerd eten. Ja. ja. Maar dan denk ik op een gegeven moment: hé, hey, hij is op. Ja, dat is gek. Ja, het is al zo maf. Het is zo vervelend. Dan ben je chocoladereep op het eten. Het gebeurt bij mij bijna niet meer. Maar goed, een chocoladereep. En dat laatste blokje, dat zie je liggen. En dat, dan sluit je het af, hè. Maar als er iemand anders aankomt en die pakt net het laatste blokje. Dat is zo vervelend. Zou je net een hele reep erop op zitten. Uh, ja, te ransen. maar op een of andere manier heb je dat niet, ja. niet vastgehouden. Alleen dat laatste blokje, dan krijg je de smaak je. En dan denk je zelf. Oh, dat was lekker. Maar gisteren vertelde mijn collega dat ja? als je iedere dag een... Pure chocola een reep eet, dat je dan uh, uh, weinig kans hebt op, op kanker. Oh ja, heerlijke berichten zijn dat. Hè? Ja, lekker. Ja. Voor jou wel. Ja, ik ben oh, niet zo chocoladevriendelijk. Heerlijke berichten. En puur vind ik ook een wat minder dan melk. Ja. Van pindarotjes en, en, oh, uh, oh. Een hele fles wijn per dag is heel gezond voor het bloeddruk. Ja, ja. ja, ja, ja. Ze is een beetje door. Ja, precies. Nou, dat is voor mij gegaan weer. En ze zeg je, hartstikke goed dan. Ik, wat zeg je? Dat vind ik ook niet meer. Nou. Nee, ik bedoel, ja, dat soort verhalen is leuk om te horen gewoon. Well, it is wonderful. Nou, weet je wat ook geweldig is? De nieuwe singer van Lady Hawk. En ik vind hem eigenlijk nog veel beter dan die vorige plaat van... De, hoe heette die ook alweer? Dat ben ik helemaal gewoon vergeten. Girl Like Me. De vorige. Ja, de vorige, ja. Dat ben ik helemaal vergeten. Geen idee. Nee. Delirium. Dat was het. Nou, weet ik denk ik. Girl Like Me. I'm on the high. And I don't even know. I'm punishing myself with all your innocent lies. You're ready now to forget what we had. You better seal it tight before the memories go bad. and then Met Wilco en Jolande Is dit leuk hè? Met Corby en Brother, daarvoor nog de nieuwe zing van Lady Hawk. En die heet Girl Like Me. En uh, Delirium was haar geplaatst. Ik moet toch u zeggen, achter. Ik denk, nou, dat de Delirium is toch nog wel net even beter eigenlijk, toch? Als ik hem zo hoor. Maar de hele CD staat vol met leuke plaatjes. Ik zag hier op iTunes dat die al redelijk populair was. En dat uh, iedereen hem al flink aan het downloaden is. En dat is, dat is leuk, dames en Dat is echt leuk. 20 minuten over 8. Vanuit het tentenkamp in uh, Zandvoort. We zitten helemaal ingebouwd. Uh, ja. Vanwege het culinair weekend ja. Deze prachtige open dag van de radio ja, opzij. En dan hebben we helemaal geen mooi uitzicht Want ze nee. kunnen we nog zeggen, van, joh, kom ook bij de radio Prachtig uitzicht op het Gasthuisplein nou, dan Het lijkt niet. nog net of op de Efteling zitten te kijken De Efteling, ja, ik wist helemaal niet dat hij al 60 jaar bestond ja, ja, zeker wel, want ik was inderdaad volgens mij al 8 of zo dat ik kwam ja. En ik ben nu 68 Oh nee <lacht> <lacht> Nee hoor, maar, maar uh, toen was het ook volgens mij alleen maar een speeltuin in de eerste instantie en toen, uh, toen kwam uh, op een gegeven moment het sprookjespost erbij. En dan ja. nou, moet je kijken hoe het gegroeid is in de loop der jaren. Ik kwam laatst wel wat foto's tegen van de Efteling. Omdat uh, ik uh, werk bij een, uh, een dagcentrum van verstandig Gehandicapten. En die hadden destijds nog uitstapjes mm -hmm. naar allemaal dat soort parken. Toen was er nog geld voor. Tegenwoordig is er helemaal geen geld meer voor. Mm -hmm. En die zie je ook foto's uit begin jaren 80. Of 81 of ja, zoiets. Dat ze naar de Efteling gingen. En dat je denkt van jeetje staat bijna niks. Het hebt echt een hele grote open plekken nog, weet je hoor. Ja, maar is... da da daar sprak je hem af. En dat was voor, voor mijn gevoel. was er vroeger ook een heel groot uh, zwembad ergens. En buiten zwemmen, Dan kon je nog zwemmen ook. Ja, maar nu zwemmen de, de ene erin. Zo'n klein vijvertje zitten geworden. Nee, nee. Er is, gewoon, er is gewoon een nieuwe attractie gemaakt. Ze hebben gewoon het zwembad dichtgegooid en uh, weer iets anders opgemaakt. Ja. Maar ja, je hebt het over de Efteling. Nou. Er is een uh, drietal jongens die, die is afgelopen dinsdag opgepakt. dat ze een bootje in de Efteling opzettelijk hadden omgegooid. <sig> en ja. <sig> en ja. Oh. Je hebt zo'n attractie. En dat heet uh, gondoletta, weet je wel? Dan zit je op zo'n bootje en je hoeft ja? niks te doen. En dan ga je gewoon een rondje. Ja? En het is inderdaad ideaal om eventjes de benen te strekken. Voorbij te komen. Want die loopt afstand in het park. Dat wil je niet weten. Nou, zeker weten. Maar ja, ze hadden dus besloten een bootje om te gooien. Ja? En ze gingen eerst aan het dakhand bootje hangen. Tot het kapseisde. En daarna was er paniek. Want een 17-jarige jongen raakte bekneld onder het bootje. Waardoor hij langere ja? tijd. Ja? Uh, wat zeg je? Nee, niks. Nee, dus... Waardoor hij langere tijd in het water was. En de getuige en de beveiligingsmedewerker moesten gewoon de jongen bevrijden. Aan de kant helpen En daar is hij zelfs gereanimeerd En ligt nog steeds in het ziekenhuis Oh yes Ja dus nou ja de politie doet toch Straf. onderzoek En dit is dus inderdaad weer uh, Hoe zeg je dat De aard uit de mouw jongen Van uh, Met vernielen Je kan er misschien zelf Inderdaad ook nog in gevaar dat raken Ik is toch belachelijk dat, dat dit kan Dat, uh, dat ze zeg maar Het bootje om kunnen gooien Is dat niet beveiligd dan ja, ik denk wel dat hij automatisch gestopt is. Maar dat die jongen dus dan onder het bootje kwam half. Ja, dat is echt belachelijk gewoon. Ja. He, de, de veiligheid bij de Efteling... is toch in hoogvaardig <gül> gedragen. En dan kunnen die jongens toch zo'n bootje omgooien. Gewoon. Nou, dat is belachelijk gewoon. Die Efteling moet worden aangeklaagd gewoon. Ja. Dit is echt op te gek voor worden dat het kan gebeuren, zo. Maar ik moet zeggen, ik vond de Efteling vind ik echt wel een van de, de leukste attracties. Het schijnt nummer drie op de wereld te zijn na Disney en een, een andere. Oh. Maar, oh. Van, van Europa of zo dan. Maar wat ik wel weet, van uh, ik ben nou een paar keer naar Disney geweest, twee keer. Ja? Nou, ik, ik moet zeggen, ik vind, ik vind toch de Efteling het leukst. Ja, o, ook omdat uh, ja, Disney, uh, de afstanden, uh, het park is niet eens zo groot, vind ik, daar. Nee. En uh, ik heb het Amerikaanse, weet je wel? Dat, dat is allemaal dat, uh, dat tekenfilmgeweld. Ja, ik weet niet, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Ja, en Wij wiet met Anton Pieck natuurlijk. Ja, dat het is het wel, ja. Ik vind het is veel leuker. Het, het, het oude zweertje. Boel. Ja, het loop is goed voor de lijn. Ja, en dat is ook nog zo. Ik vind het, het Sprookjesbos, ik vind het echt geweldig. Echt hoor. Nou, ik loop er altijd voorbij. Ga je wel, maar ben je met je kinderen al geweest? Ja, he? natuurlijk zo een keer geweest. Ik vind het geweldig. Het Vader blijft op de bank zitten en zeggen in een attractie. Laatst was een, waren ze een Walibiot. Toen zijn ze echt wel vijf, zes keer in één zon achtbaan geweest. En ze gewoon blijven zitten. Ja, een vind ik geen bal aan. Hm. Nou, niet zo negatief, hè? Sorry! Nee. Ja, er zit geen cultuur bij. Geen, oh, dat je gestimuleerd uh, wordt door sprookjes en zo. Dat je fantasie wordt getriggerd. Oh, die meneer. Het is dus alleen maar kort vermaak van... Uh, je, je staat een half uur in de rij en in, in, in, in 60 seconden ben je weer beneden. Ja, dit is ook Kotsund. wel mooi. Ik zag die documentaire over de vliegende Hollander. Hoe lang ze daar aan gewerkt hebben. Ja. En wat voor tijd ze erin gestopt hebben. En wat voor geld ook. En wat voor research ook. Ik denk, wauw. En dat allemaal weer voor een uiteindelijke achtbaan in het water. Dat, is, ook want dat zo. is het, meer is het niet, je rent er doorheen En je hebt bijna ook, zeg maar, wachttijd nodig Om het hele verhaal een beetje te snappen Want anders ren je er doorheen ja. En dan denk je, heb je hebt nog maar weer die jachtbaan Heb je het verhaal wel gevolgd van die vliegende holle Oh, het is allemaal man dat is een man die uh, vloog zat ofzo Ik weet het niet, nee, ik had iets met die boot te maken Oh, die link had ik helemaal niet gelegd <laughs> nou. nou, het is een algemene ontwikkeling die Dus naar beneden hol helaas ja. I don't know Sorry. Was dat een Kom. vlekje daar? Ik zou ja, hem even wegpoetsen. Ja, hij is weg. Volgens mij. Even weggepoetst deze. Nieuws Ja, precies. Ja. on my hart van Elske de Bal. naar nou, voren nog... Uh oh, die had ik altijd afgekondigd. Ja, sorry. Moest Elske de, de Bal. Ja. Nieuws uit Zandvoort. Ja, sorry. Ja, ja ik zou het verpletten. Nieuws uit Zandvoort. Nou, steek van bal. Waarom zijn pubers impulsief En tegen Nou, Hoe vertel. kunnen ze tegelijk internet, sms, muziek luisteren en ook nog hun huiswerk maken? Huiswerk maken... Hoe voorkomt u dat u anders zo'n vriendelijke zoon uitgroeit tot een ware rebel? Al zijn, alfijn, dat zijn allemaal vragen waarmee je als ouderverzorger van de puber te maken kunt krijgen. Ja. Het Centrum voor Jeugd en Gezinnen Zandvoort noodt ouders opvoeders uit voor een interactieve lezing. Puberen, dubbele punten, de weg naar zelfstandigheid door Ria van Dinter van Breinwerk. Nou, Ria studeerde onderwijskunde aan de Universiteit of Roehampton. En zij heeft een bedrijfskundige achtergrond. Het is aanstaande, uh, is dat dinsdag, 6 juni? Ja, woensdag. woensdag, woensdag. woensdag. Ja. Uh, de inloop is half acht en de aanvang van de lezing is van acht tot tien. En de locatie is in Open Golf Zandvoort, Duitsersveld, te Zandvoort. Dus als je geïnteresseerd bent, kun je je aanmelden via info.cjgzandvoort.nl. Om de vermelding van interactieve lezing 6 juni. Is het ook in een andere taal? Want. Uh... Nee, in het In het straattaal waarschijnlijk. Ja, misschien eh? is het Marokkaans misschien. Marokkaans misschien. Marokkaans misschien. Maar wij hebben nog niet goed, zo Marokkaanse jongeren in Zandvoort. Oh nee, de politie heeft maandagmiddag, oftewel tweede Pinkse Dag, op diverse locaties in Zandvoort aanhoudingen verricht. Omstreeks uur uh, ontdekte personeel aan de supermarkt van de burgemeester Egelbertstraat dat er door uh, Amsterdamse jongeren van Marokkaanse afkomst alcohol alcoholische, alcoholische drank werd gestolen. Het zijn er een aan. echt heel dus goed gewoon, echt stoer dat. Wat doe je daar? En de agenten die massaal toestroomden, echt, echt ik heb de foto bij het bericht gezien, echt een stuk of, nou ik wil niet zeggen tien, maar acht waren er zeker. Die hebben de mensen, twee mensen aangehouden. Op een gegeven moment hebben ze de rest weer weggestuurd. Toen dachten ze van nou, het is wel rustig nu, maar even later bij het station gingen uh, die Marokkaanse jongeren weer allerlei mensen die er stonden te wachten lastigvallen En toen ja. hebben ze uiteindelijk weer wat mensen aangehouden. En nou ja, dit heeft allemaal weer geresulteerd in uh, dat er nu een soort uh, verbod is. Een gebiedsverbod in Zandvoort voor uh, zeven Marokkaanse. Ja, voor, voor twaalf weken jongeren. heb ik begrepen. Twaalf weken, ja. ja. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb onze burgemeester gezien in het programma uh, van de TV Noord-Holland. Ja. Dan heb je altijd zo'n praatprogramma en daar was hij en hij had het ook zo van om uh, um de etterbakken tegen te houden. En dat het scheen wel zo te zijn dat vorig jaar ja. of toen het begon, dat er toen wel 200 waren, <kuggen> ja, dat klopt. dit heel oh, erg preventief ja. werkt. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Dat daar was is ik wel een abschleven. beetje trots op. Maar ik bedoel etterbakken <kuggen> verlaag je nou niet in je taal, want net was dat Azo-gedrag en dat, hoe uh, noem je dan, dat, dat, dat, dat, dat die, die, die Huppelde Puppenrijders... Coma-zuipers. Ja. Mensen die gewoon veel drinken. Het hoeft niet meteen zo'n raar woord te worden. Suipers, ja. weet je. Dan denk ik, we doe doen het nou niet. Ja, nee, dat Dit zijn gewoon het. mensen die zich misdragen. Gewoon klaar, die moeten opgepakt Goed. worden. Ik heb nog een Zandvoorts nieuwsje. Ja. Zandvoorts, de Zandvoortse Raad van State. Uh, heeft Hoezig bepaald dat het circuit van Zandvoort maximaal 12 dagen boven de gestelde geluidsnormen. Voorschriften uit mag komen. Voorheen had Zandvoort maximaal vijf zogeheten UBO-dagen. Op deze dagen mag dus de norm van 50 decibel worden overschreden tot 70 decibel. Een aantal inwoners voeren strijd tegen. maar de Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. En ook de eis voor aanvullende maatregelen, zoals onder andere het plaatsen van geluidsschermen. Dat is allemaal verworpen. En het mooie vond ik dan wel dat in de krant stond uh, uh, dat uh, Belinda Geurensen, zij is wethouder, dat hij zei van dat de gemeente er juist een voorstander van was. Dat vond ik dan toch heel apart. Dat wilde ik toch nog even melden. Nieuws uit Zandvoort. Nog een kleintje of niet? Ja, ja. Euh, over kleintjes gesproken. Ja. De Duinrand, de bibliotheek, heeft een nieuw project gestart. En die heet Hoera een Baby. En dat is daar een kleintje. Ja. Speelderwijs taalgevoel ge ontwikkelen is heel belangrijk. En nu is het zo dat de ouders kunnen nu binnen zes maanden na de geboorte van een kindje... het geboortekaartje naar de bibliotheek sturen. Een kindje wordt een gratis lid van de bibliotheek. En het pasje wordt thuis gestuurd. En de ouders kunnen met het pasje een cadeautje ophalen... in een van de vestigingen van de bibliotheek Duinrand. Dus oh, je kan cadeautje. het sturen naar Postbus 129... Anton Dirk. En dan krijg je misschien wel van uh, Dat boekje van uh, Wie heeft er op mijn hoofd gepoept zo Weet je wel, zo'n leuk uh, boekje. Die vind ik zo schattig. Zo'n vies boep -boep boekje. Een molletje. Wie heeft er op mijn hoofd gepoept? Ja, en dan krijg je alle voorbeelden van alle dieren die dan Allemaal een, poep. Uh, op een poep uh, die een poep laten zien. ja daar nou, wil ik verder niet over praten. Ik vind jassers Ik vind het echt uh, uh, uh, Schapperdamme zeg. Nou, uh, tot zover. De zand te berichten. In de tweede graden zit daar in het programma veel meer. Meer ja, is Mike Snell. Mooi dit, Mike Snow, en Devil's Work En uh, ik zag hem bij Pinkpop Zag ik hem afgelopen week, vorige week was dat, Zag ik hem live, en ik moet zeggen, het bleef redelijk Overend, sommige bandjes bleven niet zo overend En ik heb dan uh, Rijden 3 Een beetje aan, ik vind dat zo Ja, vervelend, Rijden 3 zeggen dan geef, en dacht van, nou, Wij hebben alle live acts hier op te zenden Nou, meer dan de helft van de live acts Hadden geen toestemming gegeven Dat ze, dat, dat ze het mochten uitzenden Alleen via de televisie dan En dan zie je ook wel, dat je denkt, oh ja, klopt ook wel als je het dan live ziet en hoort, dan is het wel te doen. Maar als je het dan in het live hoort, dat je denkt van nou, eeuw. Het kan toch, beter. Het kan beter, ja. weet ja, je wel. Ja, nee, ja, dat je denkt van nou, dat uh, had, had beter gekund. Ik zit even te kijken. Nee, weet wat er, er allemaal mee. beter kan. Ja, nou, weet, je, uh, weet je wat ook beter kan? Nee? Kan ik dit al wat vertellen? de Jong is heel erg vernederd. Want hij was, Wie? Dat was een, uh, waarschijnlijk een Nederlandse jongen, als je die naam al zo ziet. Maar Turkish Airline dwong hem op de vlucht van Istanbul naar Amsterdam om zijn twee kunstbenen af te schroeven voordat hij mee mocht. Hartstikke idee. Ja. Dus een bizar verhaal van een vliegpassagier die alleen in stukken de bestemming kon bereiken. <lacht> hij moest in het gangpad liggen om zijn benen eraf te halen. Huh? En daarna werden ze voor iedereen zichtbaar in de bagageruimte boven de stoelen neergelegd. En in ondergoed werd ik naar een krappe plek. Ja, dit is wel de manier om uh, extra, uh, extra zitruimte ja. te maken. Want ja, als je hallo... Kon hij zelf ook niet in het begraagje. Ja, zat ik ook net aan te denken. Dat ja, past er makkelijk in. Maar hij zegt, ik heb als gehandicapte recht op de eerste rij of genoeg ruimte elders. Al dus een boze de jong. Ja, dan zak je broek echt van af. Nou. Ja, die ja, nou, ja. zakt nog sneller af als je geen ja. benen hebt. Maar bij de class was half leeg. En daar wilde hij zelf nog extra voor betalen. Maar uh, nou, nee, het was gewoon echt verschrikkelijk. Dus hij, hij woont en werkt in Amerika, de jongen. hij ja. was president van de Nederland American Community Trust. En ik denk dat dit verhaal nog wel een staartje gaat krijgen. Je gaat alles uit. Uh, ja, precies. Ja. Uh, en bij die Turk Turkish Airlines zeggen ze natuurlijk gewoon... Uh, het kan gebeuren, weet je wel. Ja, kan ja, gebeuren. Ja, we zijn ook maar mensen. We zijn... Oh, wacht. Ik ben geen machine, ik nee. ben een mens. <laughs> ik heb nog steeds... Sorry. Na gevoel over? Na gevoel over. Oh. Kan hij het niet loslaten? Ah ja, er is gisteravond weer een nieuwe ja? winnaar gekomen dan in Hollands Cat Maar ik, het was een of andere dansgroep. Nou, ik, uh, ik vond de een niet beter dan de ander hoor, moet ik zeggen. Nee? Nee. Was het, uh, nou goed. Sorry. Ik denk je ja, uitslag en dan zie ik op een gegeven moment van... Oh, hè, dan gaan die lichten uit boven mensen. Ja? Dat vind ik wel even leuk om die emoties op die gezichten af te oh, leveren. Ja, als ja, ze gaan huilen is echt ja. zo... Uh, en ik zou altijd zorgen... Nee, nog zo... precies Ja, precies. Ja. Maar het, ik heb wel zo van... Ik, ik, haal, ik haal ze allemaal door elkaar Ik weet het gewoon allemaal niet meer ja, Dat is de leeftijd je opgeeft allemaal niet Is dat het? Oh, ja, je ja. bent te lang op die culinaire weekend blijven hangen uh, Oh, oké okay. Ja, dat is waar Ik heb straks nog iets over een uh, boerenkarel in Brussel Maar eerst, even hier, muziek uh, Het is nou een beetje onduidelijk of snel ik op pingpop stond Ik dacht eerst van wel, maar uh, Jolande zei dat ze niet op pingpop speelde Santa Goat uh, nou goed, ik heb er dan een keer eerder gezien Een pingpong begon met alweer een jaar of twee geleden of zo. Nee, dat heb je als, als, je, als je bejaard wordt Ja precies, nou, ja, je bent bijna ben ja, <laughs> nou, Geen idee of dit een hit gaat worden Maar ik vind het hier gewoon een leuk fragmentje van de CD <laughs> Hoe heet die eigenlijk Dames en heren uh, Disparate Youth Nou hadden we het net nog over Ik een leuk. In de zaterdagmorgen uit het zonnige Zandvoort. Man, wat wordt het een geweldige dag. deze kant op. Worden wat, eh, wat varkens geslacht. Uh. Ook koeien. Nou, ik had het er gisteren nog met collega's over, want ja? we het culinair dus was natuurlijk alles aan het opbouwen voor onze neus. En ondertussen even de schermen voor onze ramen zetten, dat wij niks meer konden zien. Vind ik oh. wel een beetje jammer. Ja, dat is wel jammer. Maar toen zei ik ook van, het zou ook wel spectaculair zijn als ze ondertussen nu van, vanmiddag gewoon een, een, een koe geslacht hadden. En dan ja. van, nou, we gaan het gewoon helemaal uit benen en doen. En, uh, dat voor vanavond. wacht, wacht. wacht. Lek, wacht. Van, lekker vers. Uh. Ja, ik had hem. Oké. Maar ja, uh, ja, hond, ja dat is een drukte van je wel eens natuurlijk. Allemaal uh, leveranciers die allerlei uh, vlees en andere dingen langs ja. gaan brengen. En, ja. Ik moet zeggen, ik heb gisteren een zalpje gegeten bij het casino. Helemaal lekker. Uh, helemaal echt lekker, echt echt lekker. Echt lekker. Lekker maar gewoon. En kom met de trein. Want voor je deed uh, zit je in een file. En dat moet je natuurlijk helemaal niet... Uh, ja, en uh, uh, pin even in Haarlem, hè. Want ja. dat, dat was dus ook uh, afgelopen Pinkster een probleem. Nou. Dat gewoon iedereen die wilde gaan uh, uh, geld pinnen. En het was dus echt zo dat er uh, mensen echt verdwaasd rondliepen. Omdat uh, alle pinautomaten waren leeg. Oh. En dan blijkt dus gewoon dat. Dit oh. van Brune Balken. En die heeft dus gewoon uh, zelf voor bank gespeeld. Zodat hij die mensen kon helpen. Want ja, het is inderdaad zo. We willen zo graag al die toeristen hier hebben. Maar uh, ze mogen dus inderdaad van, van de banken en dat soort dingen. er wel rekening mee houden dat er zoveel mensen zijn dat. Uh, dat het uh, tussendoor een keer bijgevuld moet worden. Krijgen ze niet een sein of zo. als zo'n auto maar is of zo? Dat is toch belachelijk? gewoon niet Dat geld moet er gewoon Dat moet, vloeien. moet rollen! Dat moet rollen, man! Nee, oh, maar het dat... was zelfs zo. En ik ging dus uit eten uh, eerste Pinksterdag s'avonds. Naar ja? een verrukkelijke brandwandeling, strandwandeling. Ja? En uh, toen wilde ik daar pinnen. En dat ging ook niet. En uh, toen moest ik mijn pasje inleveren. En uh, de, nou, dan kon ik volgende dag terugkomen om alsnog te pinnen. Zo. Ja. Zo nou, erg was het hier in is dit dorp. Uh, oh man. Durf agressief te zijn. Nou, dan ja. krijg je dan wel een beetje, zeg maar. Dat, dat heb ik niet gedurfd. Nee. Ik ben eigenlijk toch weer te netjes. Nou, als we het toch over agressiviteit hebben... Een politie uh, heeft een man in Borka, uh, een vrouw in Borka aangehouden. <laughs> Sorry, mannen lopen niet in Borka. Althans. Jawel, het een, een het Gebeurt wel eens, maar dat is niet de opzet. Een Galabaya. Was in, ja, was in, uh, in Brussel. En uh, de, de vrouw werd zo boos, ze wilde niet meewerken om zichzelf te identificeren. Hoezo? Heb ik een snor? zei ze. Ja, dat is helemaal niet waar! <laughs> en uh, dat kan je ook niet zien, maar die boerkaas staat boven de neus. Hè. Ja, dus... misschien komen er wat haar onder vandaan. Ja, nee, dat moet nee, nee, echt niet. een flinke snor zijn. Dat, misschien naar het wenkbrauw. De vrouw verzette zich hevig en werd agressief. En... Uh, gaf dus een kopstoot tegen de agenten die haar aan had gehouden. En, uh, wel stoer. Uh, ja, wel stoer. En brak dus twee tanden. En uh, nou, heel veel bloed. Die man. Uh, uh, nee, die agenten die, die ja. vrouw een boerke aanhield. En haar arrestatie verzamelden zich donderdag nacht honderden woedende moslims voor het politiebureau in de Brusselse Wijk Molenbeek. Want dat is nog niet de bedoeling, zeg. Nee, dat is, dat dat is, is even niet de bedoeling. <laughs> en toen we zo denken aan die uh, Shari von, uh, die, die islamorganisatie. Uh, hier in Nederland, die op de Dam hadden geprotesteerd. Vorige week vertelde ik dat. Dat ze daar te stond te protesteren. En dat ze tegen Geert Wilders waren. En ze wilden hem doodmaken. Weet ik wat voor ellende allemaal. En toen hadden ze uiteindelijk één iemand opgepakt. In wie hadden ze opgepakt? Nou? Een man die de, de opstand wilde uh, verstoren. Oké. Okay. Dus ik dacht, ja. De, huh? Je zou denken dat die mensen die de die islami islamieten die de boel daar bedreigen, die Geert Wilders bedreigen, dat die worden opgepakt. Nee, de man die dat stond te verstoren, want dat mag weer niet. Nee, nee dat daar zijn niet. protocollen voor. Ja, precies. Vrijheid van meningsuiting. Dat is zo heerlijk in Nederland. Ah, <laughs> olé. Hots. Nou, hè. Nou. Is er aan die muziek, anders heb ik nog wel een berichtje. Doe nog maar een groen. Een, berichtje. een groen berichtje. Ja? Dus uh, Braziliaan Enrique Dos Santos is een superfan van De Hulk. En die besloot zich dus ook maar even groen te verven. Net zoals een superheld. Maar maakte alleen een klein foutje. Want hij nam dus onafwasbaar groene verf. Die wordt ook gebruikt voor ballistische raketten en atoomduikboten. En die jongeman loopt dus nu echt rond met de groene huid. Hij moet echt nog een hele tijd geduld hebben. Voordat hij er weer normaal uit gaat zien. En via waar maar raar kun je dus de foto's zien. Die, die zien er ook inderdaad wel ernstig uit. Ik wil hem meteen zien. Ja. Ja, ja, ja. Ik ga meteen kijken. Ook ja, het even... ziet er wel heel indrukwekkend uit. Oh ja. Ja, ik geloof dat hij... Uh... Uh, hij, hij, was, oh, hij lijkt echt op de hulk ook een beetje. Nou, hij, is ja, hij is ook, ook flink gespeeld. Wow, ja, man. Dat. Ja, hij, is, hij zit te denken om nu uiteindelijk zeg maar, die winkel uh, te gaan aanklagen. Ja. Maar ik denk dat hij wel een flink slaatje uit kan slaan. Want er ook, hij wordt nu uitgenodigd door elk televisieprogramma, ja? Ik denk het ook wel, ja. Ik denk dat hij hier nog wel wat gaan verdienen. Uh, gaat hij is verdienen. een uh, swimming pool attendant, dat is dat zijn baan of zo. Of okay. een is dat niet gewoon een gebruiker? zwemmingpool? Ja, ja, nou? ja, hij kan lekker zwemmen. En ondertussen blijven ze foto's blijven ze, blijft hij lekker groen. Meneer, wilt oh. u uit het water komen? Nee, oh, nee, het geeft niet als af. hij de enige is die in het zwembad is, dan denken ze misschien van: oh god, die, die man. Die, uh, er zit iets in het water. Je wordt er groen van. Weet ja. je? Nou, hij zult er nog flink aan uitbuiten. Want als je die foto's anders ziet. Ja. Dan, nou, hij is al flink in de kranten geweest. En, uh, stond in de Sun, stond het? Ja, de sun is natuurlijk wel. Ja, dat is wel het. De kranten voor hem dat te doen, natuurlijk. Nee. Oké, okay. toepakklein op die radio. En wij hebben nog muziek hoor, echt wel. Ik heb nog een, een cd'tje liggen. Als je even muziek wil horen, draai ik gewoon even een fragmentje. Maar we gaan straks weer praten. Dus, shooting star on city. 6.9 ZFN Wees welkom in de wondere wereld van de radio. Some nights I stay up, cash in my paddock. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your They can come van some terrible act. Oké, okay, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ja, stop maar, stop maar. Als ze dit soort dingen gaan doen. als ze niet kunnen zingen en ze gaan. dan stappen we kort op. ik echt, ik ik de zak mijn broek echt vanaf. Dat, dat vind ik helemaal niks. Dat vind ik echt... Afluurlijk. Uh... Ja, precies. Oh. Fantastisch. Ja precies, vind ik ook. Helemaal ja, geweldig. Ja precies. Het kan gebeuren, weet je wel. Nee! Nee, hou op! <laughs> We willen er niks meer van weten. Er niks van Het is klaar. Het is echt klaar. Weet man, weet man. klaar ja. Maar uh, in Rusland, uh, ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar de narcotica brigade van de Russische politie... Ja? Die zeiden net, want ze hebben op een grasveld naast een metrostation in Moskou ja? honderden wietplanten aangetroffen. Het is duidelijk uh, dat de permafrost daar niet is doorgedrongen. Nee. In plaats van een strak grasveld troffen ze allemaal wietplanten aan, al dus een zegsman. Er werden dus echt 230 wietplanten aangetroffen. En je mag er maar zes hè? Ja precies. En de Russische krant Komsoskaya Pravda publiceerde een video met de planten naast de ingang van het metrostation, zodat iedereen natuurlijk kon zien waar ze stonden. En daar is een run op. Iedereen denkt, ik wil er zes! Ja. Maar ja, die worden natuurlijk allemaal niet, Ze worden neergeslagen natuurlijk, dat snap je wel. Ja, niet. Ja, uh, uh, uh, onze nieuwe Russische president Poetin heeft natuurlijk overleg gehad met Dalonde. Ja, de Holland. Nee, God, die, die, die, die nieuwe Franse president, die heeft ook heel overleg gehad. Over Dolande. De, de, de, de, de, de Hollande de, net als, Uit Holland. De da, Hollande. Da, da, ik vind het bizar. Nou goed, die hebben met, heb met twee dan. gepraat. En uh, uiteindelijk uh, uh, zijn ze Nee, Rusland gaat zich niet bemoeien met Syrië. Wat ontzettende zo is ook gewoon. En nu zie je die Assar, die idioot op die berg. Die woont op een berg, schijnt Die zie je die uitgestreken smoel weer van hem. Sorry dat ik het zeg, maar. Dan denk ik, jezus, dat hij voor al die ellende zorgt ook gewoon. En dat langgerekte hoofd van hem kijkt hij zo. Ik moet ergens vallen. Ik zal er zo over nadenken of ik stop. Ja, misschien. Jij, misschien, ja, vrij, misschien is ik zin op zo. Maar ik ja. denk mezelf, ja, dat, hij kan het toch niet alleen veroorzaken. ja ellende. Er moeten toch heel veel mensen zijn die toch met hem eens zijn, of zo. Ja, dat, dat is waar. Dat maar is goed, uh, Poetin gaat zijn handen daar niet aan branden. Die denkt zo is, nee nee, ik ga me niet mee bemoeien. Nee, hey, maar Wat ik even afvraag, hè, want heel eventjes uh, kwam Hollande voorbij. Ja. Maar die, uh, die Sarkozy. Wat gaat er nou gebeuren? Gaat nou zijn vrouw van hem scheiden? Ja, wel hè, het is klaar nu voor hem. Ja, ik bedoel, hij is helemaal niet interessant meer. Helemaal niet meer interessant, gewoon, het is helemaal bijna klaar. Nee, de klok. Nee, bijna. Nog niet helemaal mee uur. We gaan nog één klein plaatje doen. Het is een geinig plaatje van. Het klinkt wel heel rudimentaal. Het is een beetje house. Feel the love.